Schat, waar ik zoveel van hou Rode rozen Door mij gekozen Voor jouw liefde en je trouw Heel je leven Aan mij gegeven En aan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 Oh! Leven aan mij gegeven. Oh